In Tilburg heeft een man afgelopen nacht twee voetgangers van 21 aangereden. Een van hen raakte zwaar gewond. De 33-jarige bestuurder had te veel gedronken. Hij probeerde na de aanrijding met zijn auto weg te komen, maar reed zich klem. Mensen op straat keerden zich tegen hem, waarbij er met fietsen werd gegooid. De dronken man is opgepakt en wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Raalte is vanochtend een gebouw ontploft. Volgens de politie is de ravage groot. Door de ontploffing brak ook een rioolwaterleiding. Het terrein van de zuiveringsinstallatie staat daardoor onder water. De ontploffing was in een hoge silo waar biogas uit het rioolwater wordt gewonnen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het weer vanuit het zuidoosten zon in de kustprovincies blijft het bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt maximaal 15 graden te wadden tot 22 in Limburg. Morgen weinig verandering, later in de week wordt het wel wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt gewerkt het hele weekend op de A7-hoorn richting Zaandam. En er staat natuurlijk ook al de hele tijd een file van 2 kilometer voor Purmerend Noord. Bij Amsterdam is ook iets gebeurd op de A10-ringwest richting Zaanstad. Er staat 2 kilometer file tussen knopend de Nieuwe Meer en Osdorp. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En er is een auto uitgebrand op de A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn drie rijstroken dicht. Uh, verkeer uh, richting Utrecht kan het beste bij Prins Klausplein uh, omrijden... via Rotterdam en Gorkum. De andere kant op op de A12, Utrecht richting Den Haag... staat de kijkersfile, die is heel lang, tussen Woerden en Bodegraven, 8 kilometer. Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later...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 Ja, dat is nog steeds. Maar Koeman was het zat. Al binnen het half uur een wissel. Fernandes, die eigenlijk in dat half uur dat hij mocht spelen... meer verkeerd deed dan goed. En vooral geen oog had voor Joppen, die die telkens liet lopen. Die dus ook scoorde de 2-0. Hij is naar de kant gehaald. En Goossens, die dan officieel zijn debuut maakt... na zijn lange knieblessure bij Feyenoord in het elftal gekomen. Goossens kreeg meteen een enorme kans. Aangeboden door Pelle, maar schoot naast. Feyenoord is in ieder geval wel wakker geworden. Maar ja, dat is wel wat laat om drie uur. GBV1 tegen FC Groningen. Het wachten is op een doelpunt. Henk Kok. Ja, nog geen doelpunten. Maar het is geen onaardige wedstrijd om naar te kijken. Omdat dat, uh, beide ploegen gewoon op de aanval uh, spelen. En uh, gewoon willen winnen. Er had ook wel een doelpuntje kunnen vallen. Geen grote mogelijkheden. Maar uh, ja, Kwakman was er nog uh, zojuist dichtbij. En ook uh, Goudenebel in dezelfde positie. Een beetje rechts in het 16-meter gebied. Na een hoekschop uh, Schoot hij over. Ik denk dat er nog wel doelpunten zullen vallen. 33 minuten gevoetbald. Inderdaad 0-0. Oranje-zwart kampong is het hockey van vanmiddag. Gerard de Groot. Ruim een kwartier gespeeld, het is nog steeds 0-0. De grootste kans van de wedstrijd een minuutje geleden ongeveer voor Thierry Brinkman. Jazeker, de zoon van Jaak natuurlijk. En het is een handige, jeugdige speler. Het maakte zichzelf helemaal vrij. Ik kon de bal heel simpel in het doel wippen, maar wipte hem daarnaast. De kans voorbij, blijft het 0-0. Even een kampioen halen bij het NK Judo in Rotterdam, Matthijs Westrater. Ja, ik zei het al, het hing een beetje in de lucht. Het was zojuist de finale, min 70, de klasse van Edith Bos. Bos zelf niet van de partij en dus waren alle ogen gericht op Linda Bolder, de beoogd opvolger van Bos. Bolder had maar liefst 20 seconden nodig om aan de verwachtingen te voldoen in die, in die finale zojuist. Met een schitterende schoudertechniek verpulverde zij werkelijk waar, Caroline de Wit. Daar kwam geen zweetdruppel aan te pas. Linda Bolder, Nederlands kampioen. Play met speed of sound. VVV tegen Feyenoord, 2-0. Heeft Feyenoord wat kans? Of ligt er 3-0 eerder uh, op de, op de loerbas? Bas? Jij zit stiekem mee te kijken, hè? Ja, ja, ja, Wat een vraag, week. hè? De ja. opleving van Feyenoord was van korte duur, laat ik dat zeggen. Want uh, die is er wel even geweest. Dat heeft dus die kans opgeleverd voor Goosen en even daarvoor... al een schot van Immers dat voor langs ging. Maar na een minuut of 5-6 dacht VVV nu wij weer. En dat lukte eerst uit een... Corner Korner kopte man die wat werd vrijgelaten door de Feyenoord verdediging een metertje over. En een minuut of anderhalf geleden nu voor weggestuurd. Paasje vanaf het middenveld. Matthijs is het helemaal mis. Raakt een beetje verstrikt in zijn eigen benen lijkt het wel. Dan staat nu voor ineens oog in oog met Costas Lamprou, De keeper. Maar daar wil hij omheen lopen en dat lukt niet. En zo ontsnapt Feyenoord eigenlijk aan de 3-0. Dat is dan misschien wel de definitieve nekslag als die valt. Maar Feyenoord is het weer helemaal kwijt. Zoals gezegd, De opleving duurde 5, 6, 7 minuten. Maar het is weer weg. Turk valt aan namens VVV en heeft de bal bij Otsu gegeven. De Japaner, die draait op 30 meter van het doel eigenlijk nog meer naar het midden toe waar het druk is. Daar hoort hij dan niet te komen. Komt de bal naar Van Haren, Van Haren weer naar Otsu. Otsu krijgt de bal met een klein gelukje naar Wildschutting. Die blijft dan hangen achter de voeten van Verhoek en krijgt een vrije schop. Zo mag VVV opnieuw blijven staan op de helft van Feyenoord. Zes minuten nog te gaan in de eerste helft. Verhoek verontschuldigt zich nog maar eens bij de scheidsrechter en zegt uh, zo erg was het toch niet. Maar de vrije schop leek me gegeven. En dat betekent dat de koppers van VVV zich niet voor het eerst in deze wedstrijd mogen gaan melden in dat strafhofgebied van Feyenoord. Waar het dus eigenlijk veel drukker is geweest dan in dat strafhofgebied aan de andere kant van Maaimpa. Want die heeft dus twee, drie keer iets gezien. En voor de rest heeft hij met een verrekijker moeten zoeken naar de actie. Want die gebeurt dus allemaal aan de andere kant van het veld. Nu de vrije schop met achter de bal Turk. De bal komt uh, op het doel en wordt dan uiteindelijk uh, vrij ruim over dat doel geschoten. Uh, het was Van Haren trouwens die schoot. En ja, zo krijgt VVV er in ieder geval wel weer een mogelijkheid bij. En is het volgepakte vak met Feyenoord-fans. Want waar je ook naartoe gaat, Feyenoord-fans, dat zijn er altijd veel. Overal zitten ze op de tribune, maar vooral in dat vak achter dat doel. Die zijn toch wat stilletjes, omdat ze zien dat het van geen kant loopt met hun ploeg. Nu aan de linkerkant wel Gozens weggestuurd. Gozens de vervanger dus al heel snel in de wedstrijd. van. Fernandes die nu in het strafgebied de bal langs Joppen wil halen. En zegt Joppen maakt daarbij hens. Dat heeft de scheidsuit de Kuipers niet gezien. En dus mag VVV gaan uitverdedigen. VVV komt niet of nauwelijks in de problemen tegen Feyenoord. Dat op zijn beurt eigenlijk voortdurend in de problemen zit tegen de aanvallers van VVV. Dat hadden we toch eigenlijk niet verwacht. 41 minuten gespeeld. 2-0 de voorsprong voor de ploeg uit Venlo. Heerenveen Groningen, Henk Kok. Mag ik zeggen dat Groningen iets beter is? Ja, ik vind dat Groningen te royaal met de mogelijkheden en de, de, de kansen om springt. Ik heb al genoemd die kansen van Kwakman. En die kansen en mogelijkheden voor Groningen worden vooral ingeluid... door een onnozel balverlies bij Heerenveen. Maar het verloor de bal bijvoorbeeld aan Kieftenbelt. Kieftenbelt gaf de bal mee aan Kierma. Kierma had veel te veel en veel te lang tijd nodig om tot een schot te komen. Kwam hij uiteindelijk ook niet. En het was ook Rijtelaar die een keer weer de bal verloor... waardoor de Leeuwen kon inkopen, maar dat trof ook geen doel. Dus wel mogelijkheden en kansen voor Groningen springt te royaal mee om. En Groningen dicteert op dit moment de wedstrijd. De bal is nu ook in bezit van Groningen. Wordt even teruggespeeld naar Kwakman op de eigen speelhelft. Kwakman speelde dan in de voeten van belt Gaat de bal weer naar Sparf. En dan zie ik Kerem al vrijlopen. Kerem krijgt de bal dan in de voeten aangespeeld. Wordt direct veld op de huid gezeten. De bal blijft daar een beetje hangen aan de linkerkant. En dan een diepe bal. Zomaar een lange bal. De heer Veen slaat even een middenveld over. Maar Vin Bokersson kan niet bij de bal. Dan is het van Dijk die dan Luciano die terug speelt op Van Dijk. Vond ik zeer riskant. Omdat Vin Bocasson daar nog rondliep tussen die beide centrale verdedigers Kwakman en Van Dijk. Maar ze hebben het in elk geval opgelost. Nu is het even weer Heerenveen. De ridder is overgekomen van de rechterkant naar links. Ik heb de ridder eigenlijk nog niet in de wedstrijd gezien. Nu Juricic. Juric is even terug naar de kums. Dan in de breedte naar de rechterverdediger van Anhold. Nu Heerenveen even in zijn totaliteit op de helft van FC Groningen. Dat heb ik lange tijd niet gezien. Maar Heerenveen kan de opening niet vinden. Gouweleeuw. Teruggespeeld dus naar de centrale verdediger. Gouweleeuw gaat naar de middencirkel. Hij ziet er in elk geval Maritzek vrij weer in de voeten gespeeld. Van uh, Juritsiet. Juritsiet weer in de breedte. En nu alles achter de bal bij FC Groen is totale geen ruimte. We moeten nog drie jaar vier minuten spelen in deze eerste helft. FC Groning is beter, meer mogelijkheden en kansen. Maar er staat 0-0. De hockeytopper in Eindhoven, oranje zwart tegen Kampong, Geert de Groot. Precies 25 minuten oud. Het is nog steeds 0-0. En er is weinig, heel weinig gebeurd. En dat komt volgens mij omdat beide ploegen denken van... we beginnen zo'n wedstrijd met één puntje, met 0-0. En dat ene puntje is in de top van de ranglijst natuurlijk handig. Want je moet geen punten verspelen. Als je tegen elkaar speelt en je zit bij de eerste vier en je sluit het af op een gelijkspel, dan is dat mooi meegenomen. Er zijn wel aanvallen hoor, natuurlijk. En er is wel veel tempo voorin. En dat wordt dan natuurlijk door Oranje Zwart uh, gedaan door uh, Bob de Voogd... die nu op dit moment een strafcorner... Uh, te pakken krijgt. En van der Weerde is daarvoor natuurlijk de man bij Oranje Zwart. En de aanvallen zijn wel snel, maar de mannen van Oranje Zwart houden ook veel verdedigers achterin. En hetzelfde doet Kampong met voorin Jonker en Kaspers. De gestuurd door Kemperman natuurlijk en Doggerty Dat is een snelle aanval, dat wel. Maar ook zij krijgen weinig steun vanuit de achterste lijn en de middelste lijn. De aanvallers moeten het eigenlijk zelf doen. En dan levert dat uiteindelijk een strafcorner op voor Oranje Zwart. 9 minuten en 50 seconden nog op de klok, het is 0-0. Misschien dan wordt de wedstrijd op dit moment opengebroken. Want ik zei het al, er is weinig gebeurd tot nu toe. Voor Kampong een hele mooie kans voor Brinkman. En voor Oranje Zwart eigenlijk nog geen echte kansen. Dit is de eerste echte grote kans voor Oranje Zwart. Zeker als je Mink van der Weerde in de ploeg hebt. Wordt die bal aangeschoven. Daar komt Van der Weerde, Van der Weerde. Nee, levert niks op. Wordt, via een stik, via de achterlijn, wordt het een corner. De mogelijkheid blijft, uh, gaat voorbij, blijft 0-0. Bas Ticheler, wij komen weer bij Venlo, VVV, Feyenoord, nog altijd 2-0? Ja, in de slotfase van de eerste helft. Een uh, ongelofelijke kans voor Pelle gezien, die echt moeilijker was om hem naast het doel te schieten dan in het doel. Maar misschien kijkt hij tegen de zon in, die plotseling vurig is gaan schijnen in uh, Limburg. Het is echt tijd om je in te smeren, het lijkt wel zomer. Er komt een minuut extra tijd bij in deze eerste helft. Maar Pellen schiet die bal dus naast, hij staat echt bijna vrij voor het doel. En zo even weer een uh, actie en een schot uiteindelijk van Kelvin Leerdam. Ook dat schot gaat naast. Zo heeft Feyenoord uiteindelijk volgens mij vier keer dat doel van VVV onder vuur genomen. Maar binnen de palen schieten of koppen is nog niet gelukt. En zo, uh... Ontsnapt VVV eigenlijk telkens. Want in de slotfase trekt Feyenoord dus wel weer aan de bel. En moet VVV terug. Extra tijd dus van de eerste helft. 2-0 de voorsprong voor de ploeg uit Venlo. Maar het is aan de bal. En die geeft hij dan mee aan Nederland. Die nog even op de eigen helft staat. Dan komt Gozis de bal halen. Maar die wordt overgeslagen. Die bal gaat diep in de richting van Verhoep. Die kopt door naar Pelle. Dan moet Forstermans en Seip. Seip is dat eigenlijk naar de bal toe. Dat doet hij aardig. Komt toch Pelle met de bal. Die kopt hem dan in de richting van Immers. Die gaat naar de grond. En die verdient een strafschop. Want scheidsrechter Kuipers heeft gezien dat Immers daar weggeduwd is. En nou is Lokhoff boos dat hij zegt, ja, gebeurt er nou zoveel? En die frustratie en verontwaardiging kan ik me eerlijk gezegd wel een beetje voorstellen. Nou hoor je dan te zeggen, ik zou er graag nog een herhaling van zien. Nou. Maar ik heb de indruk dat nou, Immers Bas. wel heel makkelijk ja. naar de rond gaat. Ja, kunnen wij wel beaarmen, Bas dit? Ja, dat gevoel hadden we wel. Oh. Pelle die... Uh... Ja, er gebeurt eigenlijk helemaal ja, niks. niks. Langleven nee. herhaling. Immers die ziet die bal van Pelle komen, voelt een verdediger in zijn rug... En die zegt ik ga maar liggen en versiert de strafschop. Want hier was eigenlijk niets aan de hand. Want de bal gaat wel op de stip en zo krijgt Feyenoord een cadeautje in de slotminuut. Immers zelf gaat trappen en Immers schiet hem erin. En het is 1-2 of 2-1 eigenlijk. Daarmee is het weer een wedstrijd. Maar uh, is het publiek nu terecht boos in woord en gebaar. Maar schrijft de Kuipers die eigenlijk in deze tuimeling van Immers trapt. Want hiervoor hoort de bal niet op de stip te gaan. Hij gaat wel op de stip. En dan ziet de wereld er toch echt wel heel anders uit. Of VVV dacht met 2-0 te gaan rusten. Is het plotseling door de benutte strafschop van Immers 2-1. Het is de zesde goal van Immers dit seizoen. Strafschoppen nemen, dat kan niet, dat is bekend. En dan mag VVV nog aftrappen en zal dat het einde van de eerste helft zijn. Juist. Kuipers fluit en de rest denkt, dat kunnen wij ook. 2-1. Ja. 2-1 dus, ja, daar. En de andere ruststand? Is 0-0, uh, want het is inmiddels ook rust in het uh, AB Stadion bij Heerveen tegen FC Groningen. won't let the sun go down on me van Nick Kershaw. We gaan weer eens even naar het judo, het NK judo, Matthijs Westra. Kampioen naar kampioen, hè? Zeker, want inmiddels zijn drie van de zeven finales achter de rug. Eerder konden we al melden dat Henry Schoeman kampioen werd in de klasse tot 81 kilo. Linda Bolden, die deed datzelfde bij de dames onder de 70 kilo. Nogmaals gezegd, de toppers zijn hier niet. Dus het is eigenlijk een beetje de best of the rest. Inmiddels is ook de categorie min 90 aan de beurt geweest. Daarin zijn we als Nederland internationaal minder gelukkig. Dus interessant. Meestal reist, reist bondscoach Maarten Arends met lege handen af naar de, de grote toernooi als het gaat om die klasse. Dus goed om eens te kijken hoe het op dit moment is gesteld met ons nationale niveau in deze klasse. En In die finale stonden twee ploegenoten, Noël van het End en Michael Korrel, tegenover elkaar. En die laatste die liet er geen twijfel over bestaan over wie de beste is vandaag. Korrel wint overtuigend met een yuko en een wasari op het bord. Maakt hij het 12 seconden voor tijd af met een schitterende ipom. De titel gaat naar Michael Korrel. Verrassend leuk en spectaculair judo hier vandaag. Je zou bijna zeggen dat de toppers amper gemist worden. We gaan het hebben over de marathon van Amsterdam. Michel Butter liep daar dus als derde Nederlander in de geschiedenis onder de 2 uur en 10 minuten. Hij liep uiteindelijk 2 uur 9 minuten en 57 seconden. Een ruime verbetering van zijn persoonlijke toptijd. En bovendien plaatst hij zich daarmee voor het WK van volgend jaar in Moskou. Butter kijkt tevreden terug op zijn marathon. Ik merkte al door dat ik gewoon fris zat op het tempo wat, we, wat de haas aangaven.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 Maar ja, ja, het ging gewoon. Ja, ik weet het niet. Uh, het, het, het, het, is, het is wel zo dat, we, dat het weer opnieuw blijkt dat we het goed hebben ingeschat en dat de motor zuinig is afgesteld. Dus dat ik in het begin weinig aan koolhydraten heb verloren. En op een gegeven moment kan je overgaan op koolhydratenverbranding Dus ga je richting het omslagpunt. Ik hoop niet dat het technisch wordt, maar het is in ieder geval zo dat je dan je halve marathon tempo gaat halen. Ja, en, maar dat deed ik dus al de laatste tien, dat is op zich wel vroeg. Maar ja, blijkbaar uh, heb ik daarvoor toch weinig, uh, weinig koolhydraten verbruikt. Michel Butter, en we praten even door over die marathon in Amsterdam... met onze atletiekcommentator Leon Haan. Leon, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ben je verwaarsd dat Butter dit zo presteert? Uh, ja en nee. Um, ja, omdat uh, de omstandigheden bepaald niet ideaal waren vandaag. En ja, hij had ambitieus ingezet, wilde dus uh, in de twee uur tien lopen... Liep ja, toch tot 15 kilometer zelfs op 2.09.30. Dus ik dacht van nou, ik ben verbaasd als hij het heel lang nog op deze manier kan volhouden. Vervolgens zie je dan dat hij richting 2.11 gaat. Maar ja, die slotfase die was ongekend. Dus daarin heeft hij mij verbaasd. Aan de andere kant weet ik dat het een jongen is uh, die er heel veel voor over heeft. Uh, die ook een hele mooie loopstijl heeft. Heel zuinig loopt. Ja, en een goede coach. En dan kom je toch heel erg ver. Het is pas zijn vierde marathon. Wat zegt dit over zijn toekomst? Veel. Um, omdat hij nu dus voor het eerst onder de 2 uur 10 duikt, uh, wordt twaalfde 12 in deze Amsterdam Marathon. Zit ongeveer 4,5 minuut achter een wereldtopper. Um, als je alle Kenianen en Ethiopiërs buiten beschouwing laat, en dan heb je, dat zijn er heel veel, dat moet ik eerlijkheid al van toegeven. En je kijkt nu naar de wereldranglijst op de marathon. Dan heb je bijna alle marathons gehad, grote marathons. Volgende week Frankfurt komt er nog bij. Je hebt dus Olympische Spelen gehad. We zitten in een Olympisch jaar. Is hij vijfde Europeaan? Ja, nou, okay. Dat vind ik heel erg goed. Ja, dat biedt uh, perspectief. En overigens, de omstandigheden in Amsterdam waren nog verre van ideaal. Nee, daar heb je gelijk in. Kijk, ideaal krijg je het zelden. Uh, toen Camille Maas uh, zijn Nederlandse record liep in 2007, was het uh, vrijwel ideaal: 208-21. Ja. Ik hoop dat hij in de buurt kan komen van die tijden. Kijk, en als je zo'n tijd neer kan zetten, ja, dan kom je heel erg ver. Maar misschien is het allerbelangrijkste, dat had ik even aangehaald... zijn laatste vijf uh, kilometer, of misschien zijn laatste tien kilometer... die zijn gigantisch goed geweest. En ja, uiteindelijk gaat het erom in een marathon... dat je die laatste kilometers heel goed doorkomt. Dus hij, hij, hij weet zijn eigen grenzen nog niet. Dus de volgende keer, bij, bij, goede, bij goede omstandigheden... en als hij heel goed getraind is, kan hij wellicht weggaan op uh, 2038 209. Is het overigens uh, verrassend dat Maas in 2007, je had het erover, Nijboer, veel langer geleden, 1980. En nu dan Butter, alle drie die tijd onder de 210 lopen in Amsterdam. Want je zou toch denken, Rotterdam is een snellere marathon. Nee, uh, ja, het is. Het is, het is uh... Het is opmerkelijk, maar aan de andere kant... Ja God, in Nederland heb je twee goede marathons, Rotterdam en Amsterdam. Ik moet zeggen dat Amsterdam heeft meestal de betere weersomstandigheden... vandaag was dat niet het geval. Meestal heeft het de betere weersomstandigheden... is het wat rustiger. Temperatuur is in Amsterdam vrijwel altijd goed. Ja, voorjaar in Rotterdam, dat kan wel eens... Uh, ja, kan de temperatuur wel eens wat aan de hoge kant zijn. Ja, uh, Amsterdam heeft ook een bewezen snel parcours. Rotterdam heeft een bewezen snel parcours. Mm, ik wil niet zeggen dat het toeval is, maar ja, het is op zijn minst opmerkelijk. Om mee te tellen, had men het in Amsterdam maar vooraf over... dan moet uh, het parcoursrecord moet omlaag. Dat is uiteindelijk ook gelukt hè, voor, de, voor de winnaar. Maar uh, volgens mij hadden ze een beetje meer gehoopt, hè? Ja, natuurlijk. Nee, 2054 uh, 2.05.44 uh, was het parcoursrecord in 2010. Uh, de winnaar Wilson Tibet liep vandaag 2.05.41. Zat er dus drie seconden onder. Ja, natuurlijk hoop je de organisatie op een eindtijd onder de 2 uur 5. Want dan tel je wereldwijd echt mee. Ja, kijk, het heeft ook voor een deel te maken natuurlijk met die omstandigheden... maar ook met het budget om de beste marathonlopers in de wereld te contracteren. En ja, het budget van Amsterdam is niet vergelijkbaar met Rotterdam... en al helemaal niet met Londen, New York. Is, is het voor Amsterdam toch een gehoopte winnaar? Is de mooie winnaar op de lijst? Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. Maar dan gaan we... Eén ding wil ik er nog bij zeggen. Kijk, we hebben het nu steeds over de mannen. Misschien is de prestatie van de vrouw eigenlijk wel de prestatie van de dag. Want daar won de Ethiopische meseruit Heilou in 2-21-08... Om een vergelijking te maken, een minuut sneller dan het parcoursrecord van haar landgenote Tiki Gilana. En die werd dit jaar Olympisch kampioen op de marathon. Ja, en, en overigens voor haar trouwens ook een idiote persoonlijke verbetering. Ja, ja nee, absoluut. Oh. absoluut ja. Oké, okay, dus twee mooie winnaars. Uiteindelijk kijken we met een goed gevoel terug op de marathon in Amsterdam. Zeker. Dankjewel, Leon Haan. New nou, heeft veel meer prijsgeld en gaat van peperstraat uh, lopen. <laughs> nou, waarschijnlijk oh, niet voor de prijs hoor. Zijn. Wij gaan naar uh, Gerard de Groot, oranje zwart uh, kampong, Gerard. Uh, Simhils uh, rust is 1-0 voor uh, Oranje-Zwart. Sander Baart scoorde een doelpunt. Maar er ging een uh, hoop commotie aan vooraf. Uh, de hele eerste helft gebeurde er eindelijk bijna niets. De laatste minuut voor de rust van alles gebeurde er. Geel werd er gegeven door scheidsrechter uh, Bart de Liefde... die iets zag wat niemand op het veld gezien heeft. Maar we weten van de Liefde dat een hockeywedstrijd is geen hockeywedstrijd... als hij geen gele kaarten heeft uitgereikt. Nou, dat uh, gaf veel opwinding in het kamp van... Uh, Kampong natuurlijk. Bruno van der Bos, de middenvelder van Kampong, ging eruit. Ze moesten met tien mensen verder in die laatste minuut. Daar werd een goede verdediging een beetje ontkracht. door de afwezigheid van Van der Bos. En dat leverde het doelpunt op van Sander Baart. En toen werd de coach van Kampong weer boos, Alexander Cox. Want er was volgens hem een overtreding aan vooraf gegaan. Dit zie je wel, en dan wees hij op uh, die uh, zogenaamde overtreding van Van der Bos. En dat zie je niet, schreeuwde hij naar uh, de liefde. En de liefde is, ja, is er een man niet naar om dat te accepteren. En ook. Alexander Cox kreeg een gele kaart. Die staat nu ook aan de kant. Inmiddels is het rust. Hij mag nog wel, denk ik, in de kleedkamer met zijn ploeg praten. Maar na de rust zal hij voorlopig hier vlak naast mij komen staan. Buiten het veld. Want hij heeft dan die gele kaart te pakken. En Kampong moet ook die tweede helft gaan beginnen met tien man. Dat zijn de gegevens voor het begin van de tweede helft. En het verdere gegeven is het feit op het scorebord. Waar de 1 staat voor de thuisploeg voor Oranje-Zwart. De nul voor Kampong. Sander Baart is de man van het doelpunt van Oranje-Zwart. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half vier, de hoofdpunten met Gert Kluk. In Beirut lijkt de begrafenis van de veiligheidschef... die vrijdag omkwam bij een aanslag uit de hand te lopen. Groepen rouwende zijn naar het kantoor van de premier gelopen... en eisen het vertrek van de regering. De politie probeert de mensen met traangas op afstand te houden.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 De brandweer vond de lichamen vanochtend tijdens het blussen van de boerderij. Toen bleek al gauw dat de brand niet de doodsoorzaak was. En in Rome heeft de paus zeven mensen heilig verklaard. Eén van hen is een Indiaan die leefde in de 17e eeuw. De vrouw, Kateri Tekadwita, liet zich door missionarissen bekeren... en nam het christelijk geloof aan. Ze werd door haar eigen gemeenschap uitgestoten. Het zijn de hoofdpunten. De tweede helft van VVV tegen Feyenoord en Heerveen tegen FC Groningen. Eerst even terug naar de wedstrijd die eerder vanmiddag al werd gespeeld. ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Het werd 1-2. Bij de rust stond die stand al op het scorebord. 1-0 Holla uit een penalty. 1-1 Gernd en 1-2 Moulenga. Ronald van der Geer in gesprek met een van de spelers van FC Utrecht. Cedric van der Gun. Het is wel een lekker gevoel hier denk ik. Uh, niet alleen een mooie overwinning, maar eigenlijk gewoon een hele puiken prestatie. Ja, wel goed gespeeld. Ik denk dat we de laatste weken wel uh, aardig uh, aan het voetballen zijn. Je ziet ook... Uh, Langzaamaan dat het, voetbal, het positiespel steeds uh, beter vorm begint te krijgen bij ons. Het vertrouwen is er. Dus ik denk dat we over de hele wedstrijd uh, tevreden kunnen zijn. Natuurlijk denk ik dat we de tweede helft... Uh, <laughs> ik heb zelf een, uh, een of twee goede kansen gehad die, uh, die erin moeten. Je moet het iets eerder afmaken. Nu uh, blijft het af en toe, zeker met die ballen van de zijkant... Uh, van hun, uh, nog voor het goal nog een beetje gevaarlijk ook. Uh, maar ja, wij zijn wel uh, zeker tevreden, ja. Het was wel een lekkere wedstrijd om, om te zien. Het was voor de neutrale troeschouwer een fantastische voetbalmiddag. Voelde dat in het veld ook zo? Ja, ik denk ja goed. Uh, zeker de eerste helft vond ik dat we goed voetbalden. De tweede helft bij uh, delen van, uh, van de tweede helft hebben we in ieder geval heel goed gevoetbald. Ik vind. Uh... Als, als, ja, als een combinatie voetbal op het veld, weet je, dat is natuurlijk voor de, voor de toeschouwer het leukste wat er is. Ik denk dat het zeker, dat is, dat is echt Nederlands toch, een beetje leuk voetbal kijken. Uh, dat is leuker dan lange ballen snel thuis. Dus wat dat betreft denk ik dat het inderdaad een leuke middag is geweest. Ja, dat goede positiespel kwam met name ook in die eerste goal van kern tot uiting. Hè? Vier, vijf schrijven, iedereen goed. Ja, dat voelde ik echt gelijk in het veld. Maar dat zag ik ook een beetje in alle andere jongens. Hè? Als zo'n zo aanval dan ook nog afgemaakt wordt... Dan geeft dat gewoon een goed gevoel. Want dan heb je ook. geeft vertrouwen voor de wedstrijd zelf, maar dan heb je gewoon het gevoel dat je op de goede weg bent. Gek is dat eigenlijk, hè? Want jullie begonnen aan het seizoen en eigenlijk verwachtte niemand wat van jullie. Maar zo langzamerhand gaat dat machientje lekker snorden. Absoluut. Daarom. Dus ik, ik hoop wel dat de verwachtingen niet gelijk te hoog, te hoog worden. Want we moeten natuurlijk ook met beide benen op de grond blijven. We hebben af en toe. Nog wedstrijden ertussen, die zijn echt niet, echt niet goed. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn, Jan. Ja, het enige verwijt wat we kunnen maken, dat haal je zelf eigenlijk ook al aan. Je beslist die wedstrijd niet, hè? Nee, klopt. Klopt. En uh, ik denk, uh, gezien alle kansen die we gecreëerd hebben dit seizoen, hebben we er te weinig uh, gemaakt. Maar het geeft ook wel aan dat het voetballend goed staat, dat je die kansen creëert. We hebben gewoon jongens uh, niet eens alleen voorin, maar ook uit, uh, op het middenveld. En uh, zelfs achterin met, die met corners meegaan. We hebben, we hebben meerdere jongens die kunnen scoren, dus dat komt vanzelf wel. Ik vind in ieder geval, weet je, dit geeft wel uh, perspectief, dus, uh, dus dat is mooi. En jouzelf ook, 90 minuten, buffelen, strijden? Nee, nee goed, ik voel me hartstikke goed het hele seizoen al. Dus wat dat betreft het conditionele, dat zit wel goed. Had ik het laatst wel heel zwaar vandaag, moet ik zeggen. Dus, uh, maar we hadden het gewoon wel eerder af moeten maken, dat is duidelijk. Zegelijk van der Gun, uh, met een Haagse accent, maar winnend met FC Utrecht 2-1 dus van Den Haag. We gaan naar VVV Feyenoord, tweede helft begonnen Bas. En Feyenoord terug in de wedstrijd dankzij een heel vroeg Sinterklaas cadeautje. Ja, dat uh, grapje hoorde ik in de perskamer ook zo even. En het gekke is, dan sta je natuurlijk met z'n allen nog even naar die herhaling van die Stras op te kijken. Hoe vaker je hem ziet, hoe minder het er een is. Ja. Want uh, de verbazing was al hoorbaar, maar hoe meer herhalingen er komen... hoe meer je het gevoel hebt dat scheidsrechter hier inderdaad een blunder beging... En dat is zo, Kuipers. Want dit was absoluut geen strafschop. Immers versierde hem zelf, benutten hem ook. Dat doet hij dan goed. Want uh, als je een cadeautje krijgt, mag je het uitpakken ook. Tweede helft is begonnen. 2-1. Daarmee is het wel weer een wedstrijd geworden. En zal VVV in de kleedkamer nog wel eens gedacht hebben aan dat moment dat Novo ineens vrij voor keeper Lampoe stond. Zes minuten voor rust en er bij wijze van spreken 3-0 van had moeten maken. Dan was de wedstrijd gelopen geweest. Nu is dat alles behalve het geval. Van Haren heeft de bal voor VVV. Novo aangespeeld. Die staat nog op de eigen helft. Door de bal naar de buitenkant kaatsen naar Otso. Dat mislukt. Overname is er van Gosens, Die zet de bal voor. Wie kan erbij komen? Ja, daar is het gewoon 2-2. Omdat die bal voor de voeten komt van Verhoek. En dan nou denk ik dat de keeper een beetje tegen de zon in kijkt. En niet goed ziet wat er gebeurt. En bij de tweede paal duikt Verhoek op. En die schiet de bal voor zijn eerste Feyenoord goal onder de keeper door. En zo is het 2-2. En hoe kan de wedstrijd op zijn kop staan? In de laatste minuut van de eerste en de eerste minuut van de tweede helft. Nou zo dus. VVV denkt aan een mooie middag. De zon gaat schijnen. Het is 2-0, het wordt bijna 3-0. En als je twee keer met je ogen hebt geknipperd en je hebt even tegendronken, staat het gewoon 2-2. En ziet de wereld plotseling heel anders uit. De gelijkmaker van Verhoek, het is 2-2 in Venlo. Inmiddels ook begonnen de tweede helft in het AB-Lensstra-stadion. Heerenveen tegen FC Groningen, Hinkok. Ga ik naar kijken naar de tweede hoekskop van Zegt voor Heerenveen. Bal komt voor het 16 meter gebied, wordt weggekopt door Van Dijk, maar Wordt weer opgevangen door Heerenveen. En dan wordt hij in de breedte gespeeld naar de ridder. Die heeft zich even heeft laten terugvallen. Weer gepompt in het 16 meter gebied, maar andermaal weggekopt. In dit geval door Spar van FC Groningen. En dan is de bal op de helft van Heerenveen. En dan kan Van Anhol, die speelt hem even terug naar Noordveld. Heerenveen komt dus goed uit de startblokken. Aan het begin van die tweede helft met één, twee hoekskoppen geforceerd. En nu gaat Heerenveen vanuit die verdediging via Gouweleeuw weer bouwen aan een aanval. In de voeten gespeeld van Maritschek. Maritschek naar Van Anhold. Dan moet Spark gaat daar naartoe. En dan paast de ridder die paas weer op Van Anhold. Maar Van Anhold kan die bal helemaal niet belopen. En zo hebben we alweer gespeeld. Twee, drie minuten in de tweede helft. 0-0. myself in a second.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 Janne Lahavas en is your love big enough? Twee doelpunten voor, zegt weinig dit weekend tot nu toe. Ook bij VVV Feyenoord, Bas? Nee, niks, want het is gewoon weer gelijk. 2-2, vijf uh, minuten gespeeld in de tweede helft. VVV krijgt een vrije schop na een overtreding van Goosens, die daarvoor op de bon is gegaan. Maar de bal die uh, komt vanaf de rechterkant. Dichter bij de middenlijn lag overigens dan bij het strafschopgebied. bereikt het strafschopgebied van Feyenoord niet eens. Wordt door de Rotterdamse ploeg de andere kant weer op getrapt. Dat levert VVV dan op de eigen helft een ingooi op. Aan de rechterzijde waar Joppen nu met de bal boven het hoofd staat. Maar een beetje het gevoel heeft van moet ik mee naartoe. Dan maar probeert om dat heel ver te doen. En de hoop dat bijvoorbeeld Otsoe ermee aan de slag kan. Die gaat eigenlijk half langs de bal. Nwofor komt er dan wel bij maar moet in het duel met Matthijs. En dan rolt de bal uit het duel over de zijlijn. En dan mag Feyenoord gooien omdat de Nigeriaan de bal het laatst geraakt heeft. Feyenoord heeft natuurlijk wel ja, voor is die, dat cadeautje gekregen van uh, de scheidsrechter. Die strafschot die immers benut. En ik zou bijna zeggen na de rust het cadeautje gekregen. Dat is een beetje flauw van de zon. Ik heb echt de indruk dat de keeper Maanpa zich er een beetje op verkijkt. Die bal die vanaf de linkerkant van Gozens komt lang onderweg is. En bij de tweede paal in één keer uit de lucht wordt geplukt door Verhoek. Dat was nog niet zo makkelijk want de hoek was moeilijk. En hij schuift de bal onder de keeper door. Wordt niet goed gedekt ook. En uiteindelijk een prima goal. Maar de keeper werd daar denk ik wel gehinderd. Feyenoord valt weer aan via de linkerkant waar Leerdam opduikt. Die zet zijn tegenstander zijp onder druk. Het uitverdedigen van VVV is niet geweldig. Maar als Goosens de bal even denkt te kunnen raken, werkt hij hem ook weer op met over de zijlijn. En komt er een ingooi voor VVV. Nou is het in evenwicht, dan ben ik vooral benieuwd of VVV, naar, nou ja, tik op tik. In een wasmiddelenreclame zeggen ze vlek op vlek, dat is meestal niet goed. Maar tik op tik, zo vlak voor is de vlak na is de tegengoal ook niet. Of ze daarvan kunnen herstellen. En hoe en wanneer balbezit voor Feyenoord weer. Als er op het middenveld een overtreding door Otso wordt gemaakt. En zo moet VVV eigenlijk meer achteruit dan vooruit. En kan Feyenoord weer komen. Verhoek, de man van de gelijkmaker. Paas naar de linkerkant van het veld. Herstelt de rechter. Daar is Jan Maat doorgelopen. Jan Maart voorzet. Goede bal bij de tweede paal. Immers keeper zit er met de hand tussen. De bal blijft even hangen. Wordt door Joppen uitverdedigd. Dat oogt wat paniekerig. Dan moet Klaas hier hem opnieuw inbrengen met het hoofd. Dat lukt niet. En dan kan VVV gaan counteren. Als de bal in de loop van de WOV wordt meegegeven. Martens Indië en Matthijs zijn mee terug van Feyenoord. WOV komt aan de rechterkant uit. Staat op het punt van het strafhofgebied. Krijgt nu hulp van, ja, van wie eigenlijk? Van Turk, de man van de eerste goal van deze middag. Turk zegt ik word geraakt aan het gezicht in het duel. Dat ziet verder niemand. Dan komt er van de voor alsnog een voorzet. Maar die wordt door Feyenoord onschadelijk gemaakt. Het gebeurt allemaal na 53 minuten. Uh, het is zo'n middag waarvan je kan zeggen het kan eigenlijk alle kanten op. En dat maakt voetbal wel zo aardig. 53 minuten, het is gelijk 2-2 in Venlo. Alle kanten op, geldt ook voor Heerenveen tegen Groningen. Is het wel een leuke 0-0 Henk? Ja, ik vond de eerste helft niet, niet, niet onaantrekkelijk. Ik heb Groningen wel, wel slecht te zien spelen. Maar ik kijk even naar de situatie op het veld. En uh, Noordveld kan die hele lange bal vanuit de verdediging van Hesse Groningen van Verdijk. onderscheppen, nou, volgens en alvorens Zeefuik daarbij uh, kon komen. En bovendien liepen nog twee verdedigers van Heerenveen en Gouwleeuw. En uh, zo, maar ja, die tweede helft is, wat, wat, ja, wat, wat, wat, uh, is wat meer evenwicht dan in het tweede gedeelte van de eerste helft. Toen was Groningen toch de betere ploeg. Had eigenlijk ook moeten scoren door Kwakman of uh, door Kierum, betere kansen. En toen kwam Heerenveen er niet zozeer aan te pas. Maar nu dicteert, dicteert is misschien een groot woord, maar nu is zich toch wat, uh, wat beter in de wedstrijd. En blijft Groningen wat op eigen speelhelft uh, hangen. Die bal die wordt opgebracht aan de linkerkant door de Reitelaar, heeft hem dan, uh, dan afgespeeld, wordt even weer, uh, weer teruggelegd. En dan moet Kumsi moet dan uiteindelijk een balletje geven veel spelers staan er stil. Geen lopende spelers. Toch maar de aanval doorgezet over de linkerkant. Er wordt een fel verdedigd door Bakuna. Maar wordt die bal dan nog vrijgemaakt door Van Parra. Van Laparra, ja, die gaat wel schieten. Maar ik weet niet hoe ver naast. De bal is wel in het stadion gebleven. Maar had er mogelijke wijze ook uit kunnen gaan als er geen tribunes waren geweest. Hopeloze poging van Parra. Bijna 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0. Ga naar het judo, Matthijs Weststraat. De Olympische Spelen verliepen toch wat teleurstellend voor Nederland. Komen hier hele nieuwe mensen naar voren? Waarvan je denkt, nou met een paar jaar, dan hebben we daar wat aan. Nou, ja en nee Tom. Uh, ze komen wel naar voren, maar ze winnen niet. Althans, uh, meestal niet. Uh, nu hebben we net naar de finale gekeken waar dat weer wel het geval is. We zijn nu uh, over de helft van het programma hier in Rotterdam. De vierde finale van vandaag was in de klasse min 78 bij de dames. En die ging tussen Karen Stevenson en Guusje Steenhuis. In die klasse heerst oud-wereldkampioen de Verkerk natuurlijk. Maar het zal nog meer verbazen als ik zeg dat ook zij heeft afgezegd voor dit toernooi. Vanaf de tribune zag zij hoe de beide dames vooral op kracht doden. Veel duw en trekwerk. Iets wat je vaker ziet hoor in deze klasse. is dan ook een wedstrijd die vooral gedomineerd wordt door straffen. Steenhuis kreeg er twee, Stevenson 1. En dus de kleinst mogelijke voorsprong voor Stevenson en Yuko. Maar met nog 1 minuut 20 te gaan bereidt Stevenson haar voorsprong uit met een uh, sottemy techniek. Oftewel een opofferingsworp. De wedstrijd lijkt dus in het voordeel van Stevenson te eindigen... maar acht seconden voor tijd maakt Steenhuis zich nog één keer kwaad... en ze gooit Stevenson spectaculair op haar rug. Gusje Steenhuis, ploegenoot van Verkerk, is dus kerstvers Nederlands kampioen in min 78. Toestanden uit de mannenhoofdklasse hockey. Pinoquet tegen Rotterdam 0-1, Schaarweide HGC 2-1... Bloemendaal Laren 4-0, SRC tegen Amsterdam 2-3... en Den Bosch voordaan 0-1. De ruststand bij Oranje-Zwart tegen Kampong was 1-0. De tweede helft in Eindhoven, Geert de Groot. Twee minuten geleden begonnen de tweede helft... Uh, bij die 1-0-stand uh, voor de thuisploeg voor Oranje-Zwart. Dus Dan moet je als Kampong gaan stomen, dan moet je het spel gaan maken. Dan moet je in die tweede helft meteen van uh, Akiet beginnen met aanvallen. Maar dat is natuurlijk lastig als je met z'n tienen speelt. Want uh, Bruno van der Bos zit nog steeds op de strafbank. Hij zit nog steeds aan de kant vanwege die... Ja, vermeende overtreding. Niemand, maar dan ook niemand, heeft gezien wat er aan de hand was. Behalve scheid zegt het de liefde. Hij gaf de gele kaart. Ook nog een gele kaart voor Alexander Cox. Dat betekent dat voorlopig uh, Kampong zonder coach op de bank zit. Nou, dat zijn allemaal zaken die niet meewerken als je een 1-0 achterstand moet gaan wegwerken. Kampong dus voorlopig uh, in het begin van die tweede helft rustig spelend. Geen energie verspelen met uh, tien mensen. Gewoon de bal in de ploeg houden en zorgen dat oranje-zwart niet verder uitloopt. Niet uitloopt naar die 2-0, want dan zal de wedstrijd wel eens gespeeld kunnen zijn. We gaan naar Henk en en Heerenveen. Het is 1-0 geworden voor Heerenveen door een doelpunt van Van Anholt. En de voorzet kwam van de ridder. of de linkerverdediger van FC Groningen, werd gewoon een klein beetje gedold. De ridder kon nog net voor die achterlijn de bal voortrekken. De bal komt misschien op de rand van de 5 meter, maar wordt teruggetrokken van de achterlijn. En dan is het Van Laparra die Heerenveen op een voorsprong brengt. 1-0. Gaan we weer even naar Bas Tegeler. VVV, tegen Feyenoord, die wedstrijd gewoon ook alle kanten op. Ja, zo is het. Het is dus 2-2. Wildschut naar de kant bij VVV. En Linsen voor hem in het elftal op het moment dat Leiva Cabessi geblesseerd is. En dat heeft dan alles te maken met een botsing die hij onderging. Met notabene zijn ploeggenoot Forstemans. Ik zou bijna zeggen, Forstemans heeft al geel. Dat is nog gevaarlijk ook om die ploeggenoot zo onder het gras te stoppen. Ze kijken allebei naar de bal, maar totaal geen over elkaar. En Leiva Cabessi heeft er echt goed last van. Werd geraakt op de borst, heb ik de indruk. Is opgelapt, meldt zich bij de vierde man en zal dan zo meteen weer het elftal inkomen. En dan gaan we verder met de scheidsrechtersbal. Want aanvankelijk dacht Kuipers dat het allemaal wel los zou lopen. Maar heeft het spel toch even onderbroken. Die bal wordt nu door Janmaat weer teruggegeven aan VVV. Dat levert Janmaat applaus op. Veel meer applaus zal hij niet krijgen vanmiddag. Dus geniet ervan. En het balbezit is voor VVV. Via Turk op het middenveld die hem terug moet kazen op Sijp. Sijp terug naar de doelman omdat hij immers doorloopt voor Feyenoord. En dan moet Maanpa oppassen dat hij niet in de problemen komt. Hij trapt de bal vrij snel weg in de ritten van de voor De voor wint in de lucht van Mathijsen, maar komt de bal eigenlijk wel de verkeerde kant op. In de middencirkel komt hij dan voor de voeten van Gozens Die vindt de controle niet. Dan wil VVV aanvallen, maar krijgt de voor de bal niet onder controle. Dan gaat hij terug via Mathijsen naar Lamprou En uiteindelijk met Lamprou met een lange bal waarvoor Hoek wel door wil koppen... maar op zijn beurt dan immers niet bereikt. De fase van de wedstrijd waarin eigenlijk beide ploegen elkaar een beetje aankijken en denken wie wil wie kan. VVV heeft in de tweede helft eigenlijk nog niet veel laten zien. En na de gelijkmaker van Feyenoord hebben we eigenlijk ook aan die kant niet al te veel meer gezien. Of het moet een actie zijn geweest van Gozens. Die een keer vanaf de linkerkant goed naar binnen kwam draaien. Joppen door de benen speelde en uiteindelijk in de handen schoot van Maanpa. En VVV zal tevreden zijn dat het in ieder geval de bal weer even heeft. En dat het die in de ploeg kan houden. Van Haaren kaatst nu onder druk van Klaas die de bal zelfs helemaal terug naar de keeper. En die kiest dan voor Leiva Kabesi die dus weer herstelt van die botsing met Vorstemand van zo even. Na ruim een uur, 62 minuten op de klok, nog altijd een gelijke stand in Venlo bij VVV Feyenoord. Het is 2-2. We gingen net naar Henk Kok, die meldde snel een doelpunt. En die kan het nu eens even op zijn gemak vertellen, Henk. Wat gebeurt er allemaal? Ja, het was een mooie actie, maar dan kijk je naar de volgende aanvallen van Herenveen En dan uh, schiet Van Dijk, de verdediger van FC Groon, schiet de bal hoog in de tribunes. Heerenveen was wat sterker geworden aan het begin van die tweede helft. Of de wedstrijd geen hoog niveau meer, hadden aan zij Het waren, was ook wat aan het dalen. En toen kwam de ridder plotseling in balbezit aan de rechterkant van het veld. We stond tegenover of een paar trucjes van de ridder kwam er niet echt langs. Maar wist dan net voor die achterlijn de bal goed voor de goal te trekken. En toen kwam we van La Parra inlopen en die maakte er een mooi doelpunt van. De bal was niks aan te doen voor Luciano en zo staat Heerenveen op 1-0. Ze hebben tot dusver een thuiswedstrijd gewonnen tegen NAC. Misschien wordt dit wel de tweede en misschien... Zorgt dit er ook wel voor dat de aantrekkelijkheidswaarde van de wedstrijd hier in die tweede weer wat omhoog wordt geschroefd. nieuw naar Bas. Een prachtig doelpunt zet Feyenoord op 3-2 voor. Omdat dat doelpunt van Pelle is op aangeven van Verhoek. Ja, het is een goal die precies past. Verhoek wordt weggestuurd aan de linkerkant. Heeft wel ergens in de gaten dat Pelle zich in dat strafschopgebied moet bevinden. Trekt de bal daar naartoe. En Pelle kopt de bal in de verre hoek naast Baanpa. En zo is Feyenoord helemaal boven Jan.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 Ja, we krijgen een strafschop in het voordeel van de Heerenveen. Je moet nog even kijken wie die strafschop gaat nemen. Maar het was de ridder die alleen op de doelpunt Doekman afgaf. Ja, en dit is absoluut een strafschop. Ik kijk nog eens een keer naar het schermtje. De Luciano kan helemaal niet bij de bal. Hij legt gewoon, de ridder legt heen neer. En dan is het terecht een juiste beslissing van Boekel dat er hier een strafscop wordt gegeven. Wie gaat die strafschop nemen? Dat is Finn Bokasson die de strafskop gaat nemen. Finn hij staat al op vijf doelpunt. Dit is de kant van de heer de Veen om op 2-0. Komen. Hij schiet er maar in. He. Heel cool, Heel koum. Gewoon in de bovenhoek. FC Groningen staat hier in het Apel-Denstra Achter met 2-0. De dekking was helemaal verkeerd. Het was een koude van Heerenveen. En de kopjes gaan nog net niet naar beneden. Maar ze schelden wel een beetje op elkaar. Die spelers van FC Groningen. 2-0 voor Heerenveen door de doelpunt van Finn Bokasson. Gaan we weer terug naar Venlo. Ja, het, is, het is een mokerslag ik, voor VVV Bas. Ja, en nou hebben ze er daar dus drie van gekregen in korte tijd. En ik vermoed dat hiermee het bewijs geleverd is dat voetbal ook tussen de oren zit. Want VVV opereerde in de eerste helft brutaal en durfde te voetballen. Was in de eerste helft beter dan Feyenoord, kwam verdiend op 2-0. En op het moment dat eigenlijk iedereen dacht aan rust werd het in de slotfase door een cadeautje een strafschop 2-1. En eigenlijk is dat moment VVV niet meer te boven gekomen. Vlak na rust 2-2 en toen voelde je de kopjes al wat hangen en nu 2-3 door pellen. En we zijn inmiddels een minuut verder. En dan moet VVV dat maar weer allemaal zien te overleven. Terwijl Linssen nu een bal teruggeeft aan Feyenoord. En dat hij even wegens een blessurebehandeling van Jan Maat over de zijlijn was getrapt. Maar het geloof lijkt er bij VVV wel een beetje uit. En ja, als je er niet meer echt in gelooft. En je hebt het gevoel van het zal wel weer niet lukken. Want ik heb eerder wedstrijden van VVV dit seizoen gezien. Bijvoorbeeld tegen PSV. Dat eindigt uiteindelijk in 0-6. Maar in de eerste helft eh, krijgt VVV toch echt een paar goede kansen. Het doet het niet zo heel veel onder voor PSV, maar op het moment dat het dan even tegen zit... en dat hoort er nou eenmaal bij als je onderaan staat, dan zit ook alles tegen en loopt het ook niet meer. Kortom, misschien is het nu al wel zo, na 66 minuten, dat Feyenoord door op voorsprong te komen... de zaakje zo naar zijn hand heeft gezet dat de buit eigenlijk al binnen is. Klaas gaat een vrije schop nemen na een overtreding op het middenveld. Feyenoord loopt wel nog naar voren, maar niet meer zo massaal als de minuten hiervoor. Komt de bal, die wordt eigenlijk weggekopt. Meer omhoog gekopt dan weggekopt trouwens door Forstemans. ze moet Seip de rest doen, die doet dat de bal op het hoofd op 20 meter van het doel van Immers. Die komt hem heel verstandig even terug naar Jan Maat. maakt zoek zoekt de buitenkant. Daar staat Verhoek. Die kijkt even naar zijn tegenstander. Dan weer naar de bal. Dan die ziet de bal bijna kwijt. Dan komt Linsen zich ermee bemoeien. Die ontfutselt hem dan de bal. Die stuurt voor weg. Maar de voor onder druk ook nog van Matthijssen komt niet bij de bal. Die is te hard. En rolt door in de voeten van de keeper. Kostas Lamproel. Ja, zo kan het gaan in voetbal. Het was 2-0. Het is 2-3 bij VVV Feyenoord. Oranje Zwart Kampong is hockey Geert de Groot en staat al heel lang 1-0. Het staat al heel lang 1-0. En er is een hoop opwinning geweest. We hebben 10 van uh, Kampong tegen 11 van Oranje-Zwart gehad. Uh, op een gegeven moment 10 van Kampong tegen 10 van Oranje-Zwart. Omdat Nick van der Sloot de gele kaart uh, kreeg. Maar voor Kampong is alles weer rechtgetrokken. Van der Bos mocht terugkomen. En ook uh, Alexander Cox, De coach van Kampong. Die door scheidsrechter Bart de Liefde met een gele kaart. Achter het hek werd geplaatst. Uh, klom weer over het hek. Zit weer op de bank. Naast uh, Roderick Weusthof En dat is wel een uh, pikante detail in deze wedstrijd. Weusthof heeft een uh, knieblessure. Kan eigenlijk niet hockey. Je kan eigenlijk geen spel spelen, geen hockeyspel spelen in het veld. Maar zijn corner is zo belangrijk voor Kampong... dat hij uh, Thijs de Wet nadoet. Die vorig jaar bij Kampong uh, de hoofdrol speelde bij de strafcorners. En dan telkens als Kampong in de aanval was, dan kwam de wet erin. Nou, nu is de wet vervangen door Weusthof, De strafcornerspecialist uh, van het Nederlands team uh, in uh, Londen... bij de Olympische Spelen. Weusthof komt er telkens in als Kampong in balbezit is... Als in de richting van het doel van Oranje-Zwart gaan... dan wisselt hij snel. Want als er dan een strafcorner komt, dan kan hij hem nemen. Dat heeft hij twee keer mogen doen, maar dat levert er twee keer niks op. En nu moet hij weer snel gaan wisselen. Dat doet hij dan ook, omdat Dullemeijer hem weghaalt... maar de bal wordt overgenomen door Oranje-Zwart. Het is eigenlijk geen gezicht als dat zo hier vlak voor je neus... de hele tijd heen en weer rent. En ik vind het geen overtuigende actie natuurlijk van Kampong. Want weusstof heb je natuurlijk gewoon ook nodig, nodig als aanvaller. En als hij dan alleen maar erin schuift voor de corners en dan ook nog niet scoort... Ja, dan heb je er allemaal niet zoveel aan. Het blijft hier dan ook met nog 22 minuten te spelen. 1-0 in het voordeel van Oranje-Zwart. Uitvoeriger geweest, maar dit blijft toch lekker. De voortops, reach out, I'll be there. Maar door om nu of 20 te spelen staat het bij VVV tegen Feyenoord. 2-3, 1-0 werd het door Turk. 2-0 Joppen, 2-1 Emmer's. 2-2 Verhoek. En 2-3 Pelle. En bij Heereveen tegen Groningen met 20 minuten te gaan. 2-0 voor de Friese, 1-0 van Anholt en 2-0 Finn Bogasson. Eerder vanmiddag eindigt de ADO Den Haag tegen FC Utrecht in 1-2. Meer sport zometeen na vieren. langs de lijn op 1.